9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. SGP-leider Van der Staaij heeft nooit zelf zijn handtekening onder de Nashville-verklaring gezet. Hij vond het alleen een goed idee om de Amerikaanse versie te laten vertalen. Van der Staaij zei dat bij de EO in Dit is de Dag. In de streng protestantse verklaring over seksualiteit worden homoseksualiteit en transgenderisme zondig genoemd. De Israëlische premier Netanyahu wil drie kroongetuigen spreken in de corruptiezaak die tegen hem loopt. Die ontmoeting moet wat hem betreft rechtstreeks op televisie worden uitgezonden. Netanyahu zei dat in een tv-toespraak. Er lopen drie corruptieonderzoeken tegen Netanyahu, waarvan er mogelijk één uitloopt op een rechtszaak. De kroongetuigen zijn oud medewerkers van de premier. Twee weken geleden besloot Netanyahu de parlementsverkiezingen van november al in april te laten houden. Algemeen wordt aangenomen dat dat is vanwege de corruptiezaak. Acteur Kevin Spacey is voor het eerst voor de rechter verschenen... in de misbruikzaak tegen hem. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij in 2016... een 18-jarige medewerker van een café... dronken heeft gevoerd en aangerand. Vanwege de ophef liet Netflix Spacey verwijderen... uit de successerie House of Cards. Tijdens de zitting in Nantucket zei Spacey niets. Via zijn advocaat liet hij weten dat hij onschuldig is... Op verzoek van species advocaat bepaalde de rechter dat het vermeende slachtoffer mogelijk ontlastende berichten in zijn telefoon moet bewaren. Vanwege het stormachtige weermorgen heeft KLM op Schiphol alvast 159 retourvluchten geannuleerd. Volgens de luchtvaartmaatschappij kan door het slechte weermorgen maar één start- en landingsbaan worden gebruikt. En daardoor kunnen maar beperkt vliegtuigen starten en landen. Volgens KLM zijn alle getroffen passagiers op de hoogte gebracht... van de annuleringen en zijn ze omgeboekt naar andere vluchten. Het weer, bewolkt en wat regen. De wind neemt de komende uren toe tot stormachtig. Morgen onstuimig met buien en mogelijk op de Wadden... even noordwester stormkracht 9. Later neemt de wind af en het wordt morgen een graad of 8. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. De van de hart van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd voor de Koentunnel op de A10 West richting Zaanstad. Er staat twee kilometer file. Vijf minuten is de vertraging aansluitend op de A5. Hoofddorp richting Amsterdam. Tien minuten vertraging bij de aansluiting met de A10. Ook daar twee kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Wat hikups in dit uh, systeem, kennelijk. Want uh, dat uh, heeft hij al eerder laten horen in dit uur. En dit gebeurde dus ook al met The Don't Let Me Go van de Tiger Pilots. De band die ook al onlangs heeft uh, meegedaan in die tweede voorronde van de Robak. Uh, nou, niet volgende week. Over twee weken zul je daar een uh, gedeelte van uh, horen. Wat, uh, wat ze dat, uh, hoe ze dat hebben gebracht. Uh, een deel heb ik ook uh, een beetje weergegeven op de sociale media. En dat gebeurde tijdens dat optreden wat spectaculair, wat weinig mensen weten, maar en de bassist Ludwien Schouten die heeft op een gegeven moment even zijn vinger opengehaald. tijdens een intense baspartij. Dus dat weten we dan maar weer weinig. En, da, en dan maar gewoon doorspelen. Dat, dat, dat, ja, dat is een nagel die dan op een gegeven moment afbreekt. als je ja, pittig staat te spelen. En dan uh, vliegt het bloed overal. Maar dan is het zoiets als. ja, de show must go on natuurlijk. Dat hebben die jongens wel heel goed begrepen. Het tweede uur van deze Alternative FM, de eerste van 2019 is begonnen, eh, alweer eh, ja, eh, dik een uur onderweg. En eh, deze hebben we meegenomen uit 2018. En dat is Joël Guarachan en haar nummer Steenklaas.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 altijd leuk. Als uh, uh, bands hun uh, een nieuwe single gaan promoten doen ze dat net uh, na de donderdag. Dat, uh, dat gebeurt regelmatig. Dan uh, ergens in het weekend of op vrijdag. Maar net niet op een donderdag. Uh, zodat wij er dan ook uh, nog wat aan uh, zouden kunnen hebben. Maar dat, uh, dat laten ze dan toch uh, weer even achterwege. Jammer, jammer, jammer. Maar goed, uh, Marvin Day. Dit was het uh, eerste nummer wat uh, nog uh, van een album moet gaan komen. En uh, dat was Bold Everything Down. En daarvoor uh, was het uh, trouwens een uh, nummer... Uh, die ik ook uh, nog eventjes uh, moet opzoeken. Steinglas van Joel Goershar. Uh, ja, ik uh, breng ze wat... Uh, mijn mond over. En uh, over Marvin tegensproken. Dus twee avond. Uh, nog twee nachtjes. Eigenlijk nog één. Want uh, hij heeft hem gisteren nog uh, gepost. En dat nummer dat heet Little Boy. Die heeft hij trouwens hier ook uh, gespeeld... toen ze 6 december van het afgelopen jaar... dat is nog niet eens zo lang geleden hier hebben gespeeld. Dat uh, geldt uh, niet voor deze dame, die heeft hier ook gespeeld. Maar dat is nog iets van veel langer terug. Ik geloof zelfs in oktober dat ze hier geweest is. En dit is ook wel een, uh, een leuk nummer. En dat nummer dat heet Quickstep van Anke Tim. Two naar rechts, op na 6 and that is Neem, geen, genoegen. Dus ik vang, mijn, domen. Ik vang, mijn, domen. Ik vang, mijn, domen. Sadly, I've been suffering lately, but not really, I'm just being. Lights grow till my sight turns hazy de band. Uh, en hij wordt natuurlijk voor een deel gedragen door Cas uh, Ronkers, die zelfs ook nog deel uitmaakt van die andere band die je net hebt uh, gehoord van de Marvin D-band. Uh, maar daar neemt hij een wat uh, bescheidere rol, want dat is uh, de band van de heer D, zegt hij, zegt hij ook. Zij heeft hij ook uh, letterlijk gezegd bij ons in de uitzending. Maar uh, we proberen natuurlijk altijd wel ergens achteraan uh, te gaan dat we het uh, zover voor elkaar krijgen dat hij ook nog eens een keer met Natuurlijk, uh, um, ja, uh, met, uh, hier, hier een keer gaat komen met die band. Want dat uh, zou natuurlijk het wel het, uh, het allermooiste zijn. Um, het is januari en voor de popmuziekliefhebbers... betekent dat ook uh, weer het uh, festivalseizoen alweer het uh, nodige... Uh, ja, uh, dat bij, het, bij sommigen het festival bloed weer een beetje sneller doet slaan. Want het eerste echte festival... Dat staat alweer zo wat voor de deur. Uh, ik uh, ben, uh, zoals uh, gezegd, ben ik, uh, met de jaarwisseling ergens uh, op een eiland uh, geweest. Uh, op uh, een wadde eiland. Daar schijnen nu uh, een paar containers zijn uh, aangespoeld. Word, is ook niet echt heel erg uh, fijn. Maar uh, in Groningen hebben ze een heel mooi muziekfestival. Hebben ze op Vlieland ook. Hebben ze Into the Great Wide Oven hebben ze daar. Uh, maar in uh, Groningen hebben ze er ook een... In de wintermanen speelt zich altijd wel ergens af binnen kamers, hoor. Dat is, uh, of uh, in zalen. Uh, zoals uh, bijvoorbeeld uh, uh, gewoon in uh, de Student Hotel Brouwerij Martinus. En dat zijn precies plaatsen waar Ven, deze Groningse uh, band, uh, en die bestaat uit Frank de Boer. En uh, ja, ik dacht dat zij Venneke uh, Schouten heette, ja... Want dat is eigenlijk de naamgever van, uh, van deze electro band En het is nou, niet alleen electro, er zit ook een beetje trip-hop-achtige uh, tafereelen in. En nou zeg ik van... ja, ze zullen uh, te zien zijn... en dat is over twee weken dus al... Uh, tijdens dat Euro-Sonic Noorderslag... Uh, Electro-Sonic Noorderslag heb je ook nog. Uh, dat is op 17 januari. En op 18 en 19 januari... Uh, nee, op 18 januari zelfs... zijn ze gewoon uh, op uh, een aantal plaatsen te vinden in de stad. Um, ze zullen zullen ze om eh, voor achter de Student Hotel zijn en daarna bij Brouwerij Martinez. Dat speelt zich af rond het nachtelijk uur. En om voor die mensen dan de boel eh, al een beetje in de stemming te brengen, nou hebben we hier dus eh, de laatste single die ze in september hebben uitgebracht. Dat nummer dat heet Fatal. Heeft Marnix Dorenstein, beter bekend als zijn Alter Ego X, een nummer geschreven? Dat, dat heeft hij hier toen op een gegeven moment samen met zijn goede vriend Jel de Tuinstra. Was hij op pad in Amsterdam en toen kwamen ze bij zo'n kledingwinkel. En ja, beiden vonden een zeer interessant jasje waarop de verkoper zei: Ja, maar het is alleen maar voor dames. What the heck? was dat het antwoord eigenlijk, of was het een beetje de gedachte van beide heren. Totdat Marnix uh, op een gegeven moment besloot om dit nummer te schrijven. En uh, The Difference. En ik denk dat hij toch nog wel een vooruitziende geest heeft uh, gehad. Want tegenwoordig uh, is er behoorlijk wat uh, te doen... op het, uh, ja, het genderneutrale uh, vlak, wat dat er gaat. Dat er eigenlijk geen onderscheid meer uh, gemaakt moet worden... van ja, of je nou een mannetje, vrouwtje of weet ik veel wat bent. En eigenlijk is dat misschien ook wel het beste. Want we zijn tenslotte allemaal mensen... Toch. En uh, daar gaat dit uh, nummer onder andere over. Daarvoor hoorden we een uh, nummer van FEN. En dat uh, nummer dat heet FETAL. Uh, uh, nu, tijd ook toch. We blijven een beetje in de elektrosferen hangen. Want deze dame heeft het goed gedaan. Tijdens de grote prijs van Rotterdam destijds. En ook in de popronde heeft ze een uh, behoorlijke goede indruk achtergelaten. En dan heb ik het over Verena Word. En het nummer wat ze heeft uh, geschreven onder het project Word is dit... Word met nobody else. want to know. de bands die Emiel Schaap heeft uh, versleten, die zijn eindeloos maar met de audio en dan schijnt hij toch behoorlijk wat succesvol uh, te zijn. De band komt uit Utrecht, Groningen want uh, daar, uh, zijn, uh, de daar is de band een beetje actief bestaat uit naast Emil Schaap... Robert-Jan Zichterman en Thierry Koekoek. Uh, ja, binnenkort in maart dus... gaan zij de volgende album, het de derde album, presenteren. Dit is uh, weer even vooruitgeschoven. Emma Watson heet het nummer. Nou, wat heeft uh, Emil Schaap dan uh, onder andere gedaan? Grass, dat heeft hij gedaan. Daybroke heeft hij gedaan... Panday, die ga je zo dadelijk horen. En dit nummer uh, wat hij heeft uh, gedaan met uh, Emma Walsh. Nou, over Panday, uh, die band is helaas ter ziele. Dat heeft hij onder andere gedaan met uh, Ruben van Wiggen. En de dame in kwestie is Kim Erkens. Het is de, de enige echte opvolger dus van Capgras. Jammer dat het geen lange leven beschoren is. Maar uh, toch laten ze mooie dingen achter. Bouwdieper is dit. Als ik een persoonlijk lijstje mocht maken van uh, alle goede nummers die ik goed vind... Fleetwood Mac met The Chain, maar DB Flores met The Different Man... die kon wel uh, ook in het lijstje van de vijf beste nummers voor, hoor. Dat is gewoon een lijflied uh, inmiddels geworden. Uh, Different Man, daarvoor Panday en Bouw Dieper. Dit gaat wel weer terug naar 2014. Toen deze dame zeer bijzondere muziek uh, wist uit te brengen. Het is een beetje stil, maar dat heeft ook uh, te maken met de werkzaamheden... ergens aan de andere kant van de plas. Hier is hij met Shadowland. Drake. Het bracht de tijd al weer op uh, bijna tien uur. Uh, ik heb er nog één. En uh, dat is uh, de nieuwe van Marvin Day. En dat nummer dat heet Little Boy. Straks veel plezier met vader Veugen. En wat Marcus en uh, mij betreft. Ik tot volgende week. En Marcus tot over twee weken. In the winter Nobody's out In the winter The world seems yours So let's go out Even though it's snowing Let's dig the world upon a dare Let's see what it has in store That will carry us away Little boy Don't you worry about me Little boy, let me worry about you And it's summer and everyone's out Oh, it's summer and you cannot seem to breathe So let's stay in Sit down on the green, green grass of home. Let's tell each other different stories about knights up in towers and princesses. Little boy, don't you worry.